De problemen ontstonden gisteren door branden in de zendmasten bij Lopik en Smilde. Vandaag zijn op een aantal plekken noodzenders in bestaande masten geplaatst. De mast bij Lopik kan waarschijnlijk morgen aan het eind van de dag weer in gebruik worden genomen. En in Assen zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst op het terrein van de Johan Frizo kazerne. President Chavez van Venezuela is naar Cuba vertrokken om chemotherapie te ondergaan. Chavez, die kanker heeft, vertrok direct nadat hij daar van het parlement in Caracas toestemming voor had gekregen. De oppositie wilde eigenlijk dat de president de macht zou overdragen. Maar dat is niet gebeurd. De vicepresident en de minister van Financiën hebben alleen wat bevoegdheden op begrotingsgebied gekregen. Chavez liet zich eerder in Cuba opereren aan een tumor in zijn bekken. Hoe lang hij nu wegblijft, is niet bekend. Een kerncentrale in het westen van Japan heeft een van de reactoren uitgestrakeld nadat de druk tijdelijk was weggevallen. Er is geen straling vrijgekomen. De centrale blijft buiten gebruik tot duidelijk is waardoor de druk wegviel. In grote delen van het land is nu nog minder stroom beschikbaar. Na de aardbeving in maart zijn in Japan 18 van de 54 kernreactoren actief.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 Een heel goedenavond. Twee uur sport op de zaterdagavond met vanaf tien uur in de avondetappe. Alles over de de rit in de Tour de France. Een mooie, een prachtige Pyreneeënrit met de Belg Jelle van Endert als mooie en verrassende winnaar. Tot die tijd, aandacht voor Feyenoord. Dat vandaag een zeer roerige week afsloot in Barendrecht, Paardensport, het CHIO in Haken, de British Open Golf. En we praten met documentaire maker John Appel over weer een nieuwe aflevering van andere tijden sport. En die gaat over Peter Winnen, hoe hij 30 jaar geleden won op Alpe Dues. Maar de aftrap is voor knak: my Sharona. Oh my Even sprake van een generatiekloof. Natuurlijk is het De Nek met My Sharona. Prachtige plaats. maar ja, ik was zes. Goed, Feyenoord heeft een roerige week afgesloten... met een oefenwedstrijd in Barendrecht. Notabene de woonplaats van de vertrokken trainer Mario Been. Door oproer in de spelersgroep maakte de trainingskamp in Ermelo niet af. Technisch directeur Martin van Geel staat nu voor de moeilijke taak... om een nieuwe trainer te vinden. Maar eerst moet hij de rust terugbrengen in de selectie. Nou, we hebben in ieder geval een aantal dagen... Uh... De gelegenheid uh, gegrepen om, uh, om met elkaar te gaan zitten. Wat dat betreft was het een voordeel dat we in trainingskamp zaten. Uh, om, om het te verwerken. Uh, heel veel met elkaar gesproken. Uh, en ja, de een verwerkt het eerder dan de ander. Maar ik heb vanochtend wel de groep toegesproken om het ook tot een afronding te komen. Zijn jongens, wat gebeurd is, is gebeurd. Uh, dat draaien we niet meer terug. Daar kan niemand meer terugdraaien. We moeten nu weer een streep onder zetten. En we moeten naar voren kijken, naar de toekomst. En ik hoop dat er een Feyenoord straks uit die bus komt in Barendrecht. Waarin we een hoop ellende in Ermelo achterlaten. Wat strijdbaar is en, en wat naar de toekomst wil kijken en wat ervoor wil gaan. Ron Vlaar liet na de hectische woensdag, om het zo maar even te noemen, met de persconferentie en dergelijke weten dat iedereen toch wel behoorlijk geschrokken was. En dat iedereen ook heel erg down was in de selectie. Dat was absoluut zo. De afgelopen dagen was dat ook zo. Aan de andere kant uh, hebben ze zich zeer professioneel opgesteld. Uh, spelers, maar met name technische, medische staf, uh, begeleidende staf, zeer professioneel hun werk gedaan. Zodat we toch nog een behoorlijk uh, trainingskamp hebben gedaan. Maar het was, uh, het was echt een memorabel trainingskamp, uh, wat ik uh, nooit meer zal vergeten. Maar we moeten het nogmaals, we moeten het achter ons laten. We moeten nu naar voren kijken. Uh, hoe vervelend ook alles is gegaan. De huidige technische staf heeft van de week al gezegd... wij moeten nog wel met die directie gaan praten... want voorlopig nemen we de honneur zwaar. Wat is op dit moment de stand van zaken daaromtrend? Nou, we hebben afgelopen donderdagmiddag hebben we meteen met de technische staf gezeten. Erik Gudden en, uh, en ik. en We hebben alles nog eens doorgenomen. en uh, We hebben ook verteld hoe we er nu in zitten. Nu nemen we het weekend. Uh, gaan we met de directie bij elkaar zitten... om eens eventjes de klokken gelijk te zetten. De gedachten uh, te bepalen. En, uh, en voor, voor Feyenoord de beste beslissingen te nemen voor de korte termijn. Want ik denk dat we heel snel tot uh, beslissingen moeten... Komen nu. We hebben even een paar dagen de tijd genomen ook om het tot rust te laten komen. Ik denk dat het goed was om even uit die hectiek te komen en direct naar voren te kijken. Dan moeten we echt de beste beslissingen nemen voor Feyenoord. De scenario's doornemend. Hè? Er zit nu een technische staf. Iemand in de vorm van Leon Vlemmings die al een keer eerder het stokje heeft overgenomen van Gert-Jan van Beek. Is het denkbaar dat deze groep gewoon zo blijft qua staf? Nou, daar ga ik totaal geen uitspraak over doen. We gaan dat nu eens even rustig bespreken met de directie. Dan zullen we de RVC zullen we daar begin van de week ook bij, bij, bij gaan betrekken. Maar ik hoop dat we binnen een paar dagen tot beslissingen kunnen komen. Wil je ook niet zeggen of jullie sowieso op zoek gaan naar een, naar een nieuwe hoofdtrainer van buitenaf? Of dat het intern wordt opgelost? Nou, laat ik uh, zeggen dat de kans groot is dat we naar een extern uh, iemand gaan. Om, uh, om uh, een nieuwe hoofdtrainer uh, die, er, uh, ja, die op zijn manier aan de slag zou kunnen gaan. Dat zou op dit moment mijn gedachte zijn. Maar nogmaals, die moet nog gedeeld worden met, met mijn collega's. Kijken hoe zij erin staan. Maar die kant zou het op kunnen gaan. Maar oké, okay, dat moet ook wel mogelijk zijn. We zitten ook een bepaald tijdstip in het seizoen. Het seizoen moet nog beginnen. We zijn net twee, drie weken verder in de voorbereiding. Is het niet het gemakkelijkste moment. Maar ik denk dat we die richting in moeten gaan kijken. Als dat de grootste kans is dat dat gaat gebeuren, is dat dan ook omdat er dan een frisse wind en een fris nieuw gezicht voor de groep staat? En uh, zeg maar niet het stempel Mario Been wat toch Leon Flemmings met zich meedraagt? Nou, Ik, ik ga daar nu niet op in. We, we gaan het nogmaals met elkaar delen en we gaan dan naar de toekomst kijken wat het beste is voor Feyenoord. Nogmaals alles afwegende wat gebeurd is, waar we nu staan, uh, hoe, we, hoe deze situatie is, die is nu helemaal zo. En dan, uh, dan gaan we dat bepalen met elkaar. Nou, Is de selectie redelijk bepalend geweest met betrekking tot het vertrek van de vorige trainer? Krijgen zij een Stem in de komst van een nieuwe trainer. Dan krijgen ze geen stem in. Ik doe dit werk 16 jaar. Ik ben 16 jaar lang verantwoordelijk voor technisch beleid bij een aantal clubs. Ik heb nog nooit spelers gekend in, in de gedachten van de nieuwe trainer. Want ik ben zelf 18 jaar betaald voetballer geweest. Spelers denken met name aan zichzelf. Kijken wat voor hun het beste zou zijn. En wij moeten als directie moeten over het geheel heen kijken. En in zijn algemeenheid bepalen wat voor of het beste is. Dat gaan we nu met elkaar delen. We gaan kijken in welke situatie dat zijn. En dan zijn wij mans genoeg om daar de beste beslissingen in te nemen. En dan hebben we... We weten we in welke situatie wij we zitten, maar spelers worden daar niet in gekend, wat mij betreft. Nogmaals, dat doe ik al 16 jaar zo en dat is mij uitstekend bevallen. Wat vind je van de uitspraken van Leo Beenakker die zegt van ja, um, het is allemaal heel makkelijk. Misschien komt het de directie wel goed uit dat uh, de trainer is weggestuurd door de groep. Wat vind je van dat soort uitspraken? Nou, ik heb daar met verbazing kennis van genomen. Erik Gudde heeft al een statement afgegeven: ik, ik sluit me daar volledig bij aan. En... Ik denk dat dit soort uitspraken alleen maar uit een blinde rancune kunnen komen, want uh, dat is gewoon totale onzin. Ook het feit wat hij zegt, um, ja, op het moment dat die directie er zo verbaasd over was, en het, het kwam als donderslag bij helderen hemel. Je kunt er nog altijd wat aan doen, want als directie ben je eindverantwoordelijk. Je kon er niets meer aan doen. Iedereen die daar uh, in de omgeving uh, bij was, die besefte, en dat hebben we donderdagmiddag ook nog eens een keer met elkaar gedeeld, die besefte dat daar niets meer aan te doen was. Ik neem aan dat je een strijdplan in gedachten had. Is dat nu helemaal in duigen gegooid? Nou, het is absoluut niet gegaan zoals ik het verwacht had. Ik had een goed seizoen uh, in willen gaan met Mario Been. Uh, de zaken gaan beoordelen. Later gaan analyseren. En kijken wat het beste zou zijn voor Feyenoord. Nou, dat komt nu in een enorme stroomversnelling. Daar ben je nooit op, uh, op echt op voorbereid. Daar hou je geen rekening mee. Dat had ook niet mijn voorkeur. Maar nogmaals, het is nu eenmaal zo. We moeten er een streep onder zetten. En dan pakken we het van, van hier op. En dan, uh, dan gaan we aan de slag. En dan, nog, dan gaan we de verantwoording daar ook voor nemen. Om, uh, om de beste beslissingen te nemen. En, uh, en Feyenoord naar een betere toekomst te leiden. Maar dat het even moeilijk wordt. Dat, is, dat staat buiten kijf. maar dat wil niet zeggen dat je je ambitie overboord wilt zetten. Je moet er gewoon met z'n allen voor gaan. En dan kunnen we er best nog een heel behoorlijk seizoen van maken. Daar heb ik, daar heb ik alle vertrouwen in. Al dus Martin van tegen Angelo Terwiel, onze verslaggever. Feyenoord heeft trouwens het oefenduel gewonnen met de amateurs van Baanrecht. Het werd 5-0. Aanvoerder Ron Vlaar scoorde twee keer. De overige treffers kwamen op naam van Diego Biseswar, Guyon Fernandes de Nieuwe Spits en Shabir Isufi naar IJsland Chardon is als tweede geëindigd in de internationale vierspanwedstrijd bij het CHIO in Aken. De prestigieuze wedstrijd werd gewonnen door regerend wereldkampioen Boort Excel. Chardon was in het verleden maar liefst elf keer de beste in Aken. Dit jaar wist hij al van tevoren dat een overwinning er niet in zat. Nee, ik had gewoon verleden week een beetje pech. Uh, drie van mijn beste paarden, Tango, Paganini en uh, Sion. Eén die had een kleine blessure, die andere twee waren eigenlijk verkouden. Nou, je weet gewoon, als je naar zo'n zware wedstrijd gaat als Aken, dan moet je eigenlijk topfitte paarden bij je hebben. Ik heb nog even overwogen om uh, me terug te trekken, maar ik heb hele goede contacten met uh, Van Boegels. En dat is ook de man van het uh, drijverscomité van Aken eigenlijk. Hij zei, nee, je moet komen, naam en voor de publiciteit. En die rijdt... Uh, zelf ook via span. Nou, toen heb ik een van zijn paarden mogen lenen. Dus ik rij eigenlijk uh, met drie paarden die normaal gesproken een vaste waarde zijn in mijn span en niet. Dus ja, dan denk je in een rij een kansloze missie, maar... Ja, onze kracht is toch wel dat we altijd hele goede jonge paarden zeg maar in training hebben. Ja, en Darko die heeft hier gewoon een fantastische wedstrijd gelopen. Ja, en dat we als tweede uit de bus komen, daar had ik eigenlijk wel van gedroomd, maar absoluut niet verwacht. Kijken we naar uh, de overall winnaar, dat is Boyd Excel, de wereldkampioen van Kentucky. Hij komt uit Australië. Ja, uh, is daar een mate aan aan hem? Ja, kijk, als ik een goede span heb... Uh, ik heb uh, alle om die we momenteel gereden, uh, vanaf Kentucky. Kentucky was ik natuurlijk beter dan hem. Daarna hebben we ook nog twee keer tegen elkaar gestreden. Was ik ook beter. Ja, mijn Maarten ontspannen de goede paarden. Dan kan ik hem hebben met twee, drie punten. Hij pakt mij meestal met twee, drie punten in de dressuur. Dus vandaar dat de eindstrijd altijd heel erg uh, close is. En uh, ja, kijk, hij is gewoon in bloedvorm. Dus je weet gewoon, als je niet met je beste opstelling komt... dat hij ja, eigenlijk uh, de topfavoriet is. Nou, dat is ook hier weer gebleven. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk met een compleet nieuw voorspan komt... en daar gewoon even derde wordt in Aken... ja, dan, dan moet je daar zo tevreden over zijn. En ik heb ook niet gereden om te winnen, want dan zou ik me eigenlijk gewoon uit de wedstrijd rijden. Want het is natuurlijk toch vandaag best wel wat gebeurd. Hè. Mensen zijn omgegaan en mensen hebben toch een hoop problemen gehad in de marathon... wat we niet verwacht hadden, want wij vonden het eigenlijk geen moeilijke marathon. Maar ja, dan zie je het, dan gaat het tempo omhoog en dan gebeuren er toch rare dingen. De wedstrijd van morgen is dan nog voor het landenklassement. Nederland nipt achter Duitsland... Uh, spanning? Ja, dat uh, kijk je wil natuurlijk uh, als land hier natuurlijk absoluut uh, de landteam uh, winnen. En uh, ik denk dat er momenteel ontzettend veel druk staat op Duitsland. Ze staan net 1,1 punt voor. Dus een kleine tijdfout of een bal, een bal of zo drie strafpunten. Ja, dat wordt morgen gewoon een fantastische dag. Dat is uh, IJsbel Chardon, hij zei dat tegen Ed van de Bent. Jenny Lane, something beautiful. Op de British Open, de derde major van het jaar, spelen de golfers hun derde ronde in herfstachtige omstandigheden. Een van de Nederlandse deelnemers is Floris de Vries. Hij hoopte vooraf op slecht weer. Maar Floris, dit was geloof ik een beetje te veel van het goede, hè? Ja, dit was echt uh, dramatisch. Het, was, uh, het kon eigenlijk niet slecht. Het waaide hard en, uh, en wij hebben 18 mols in de regen gespeeld, dus het was... Uh... Ja, alles, uh, uh, ja, alle slechte elementen die, die je kan hebben, die waren aanwezig. Heb je het ooit slechter meegemaakt? Nou, nou ja, als het slechter is dan dit, dan, uh, dan uh, wordt het spel vaak gestaakt. Dus ik denk dat dit echt op het randje was. Dus het uh, nee, zo veel slechter dan dit wordt het niet. Jij speelde uh, vanmorgen vroeg, althans, uh, eh, om, ti om tien uur. U ja. Hoe uh, werd het toch beter later op de dag? Ja, dan rond een uur of drie... Uh... Joost en ik al klaar waren toen uh, Toen stopte het met regen en uh, de wind nam iets af. Dus uh, dat was jammer. De jongens die, uh, die bovenin stonden, die hadden eigenlijk wel uh, redelijk, redelijk veel voordeel. Dus uh, helaas geen goede move uh, kunnen maken. Ik heb wel goed gespeeld. En ik had uh, toen ik klaar was al een goed gevoel over dat ik wat flink zou krijgen, maar uh, ja, nou ja, de condities me uh, in de steek gelaten. Dus dat uh, was jammer. Ja, want je, want je leek een aardig sprong te maken in het klassement. Maar begreep dat het op de laatste vijf holes op minder ging. Ja, nee, de laatste vijf holes was lastig en. Uh, maar goed, we wisten van tevoren, er was veel wind, die laatste parols, veel regen tegen. En, uh, dus dat was wel een beetje overleven, laatste parols. En de laatste kon ik niet, uh, niet doorzetten, en anders dan, uh, had ik wel wat gestegen. Maar uh, ja, het was, uh, het was net niet goed genoeg, maar uh, ik heb gewoon goed gespeeld. En, uh, ja, toch goed ja, die... ja, toch wel een goed gevoel? Toch wel een goed gevoel? Ja, ik heb een goed gevoel over het spel, absoluut. En uh, weet je, dat, de weersomstandigheden, dat is echt een groot deel van het uh, Britse Open. Dat kan voor je werken, tegen je. En... Uh, ja, vandaag was het een keer tegen en dat, dat, dat gebeurde. Ja, ja, je zei ge gisteren zei je nog uh, tegen me van ja, als het slecht weer is, dan heb je juist uh, de, de kans dat ook de toppers uh, fouten maken. Ja, ja nou, dat zag je op zich wel als je een, een goed in de ochtendronde keek, waren veel gasten die toch van, uh, van bovenin wel wat, uh, wat, wat uh, wegvielen. Mm -hmm. Maar uh, de echte leiders die, uh, die hadden het echt wel een stuk makkelijker. En die, uh, ja, daar zag je ook duidelijk aan hun scores dat die gewoon uh, twee, drie slagen beter waren dan... Uh, aan de jongens die uh, in, de, in de ochtend starten. En dat uh, is natuurlijk ook wel dat de jongens uh, gewoon goed spelen, maar uh, in iets makkelijker condities, dat helpt uh, dat gelukt. Ja, eindigt uiteindelijk zes boven paar. Uh, geen verkeerde score, lijkt me dan. Uh, welke, welke plaats sta je nu? Ik sta nu in 55 ste Dus uh, niet zo wat ik gehoopt had. Maar uh, ja, morgen hebben we het nog. En uh, wat ik al zei, misschien is het morgen wel andersom. Dus dat uh, moeten we dan maar hopen. Ja. Hoe is het met jou sluiten? De andere Nederlander die hier meedoet aan de bridge Open, en nog ja, steeds? Ja, ik heb hem niet meer gesproken. Hij ja, had het niet goed gespeeld. Volgens mij staat hij achter me. En uh, nou, die had het helemaal geschoten, volgens mij. Die, uh, die vindt het sowieso niet, niet geweldig om hier te spelen in Engeland. En uh, met al dat weer, met, met de regen en de wind. Dus die, uh, die is blij dat het morgen de laatste dag is. Maar goed, we zullen morgen alles geven. En uh, hopelijk kunnen we nog, uh, nog een plekje krijgen. En heb je al gecheckt wat het weer wordt? Ja, nou, het schijnt dus uh, morgen rond het uur twee uh, wat slechter te worden. En dan uh, ben ik als goed is al klaar. Dus, eh... Uh, nou, pak je, ja, pak je voordeel, zou ik zeggen. En dan bellen we morgen ja, weer even. We Komt goed. <laughs> Oké, okay, voor Fries, dank je Succes morgen. Bedankt. Dag. Zometeen tussen 10 en 11 gaat het nu weer helemaal over de Tour de France in de avondetappe. Maar we gaan het er nu ook wel even over hebben. Want volgende week vrijdag is het weer zover. Dan wordt de Alp du West beklommen. Daar finisht de negentiende etappe. Nederlandse berg bij uitstek natuurlijk. En in de aflevering van Andere Tijden Sport morgenavond gaat het daar ook over. Over het jaar 1981. Peter Winne verbaast als 23-jarige debutant. Alles en iedereen. Wel nu. De reis bracht me dagen waar ik als renner nog nooit was geweest. De etappe was lang. 230 kilometer. En het was heet. 14 kilometer omhoog naar Alpe de d'Huez. Het eerste stuk was steil. Het ging van heerpin naar heerpin. De bochten waren genummerd met bootjes. Dat telde wel zo fijn af. Jezus Christus, wat ging het makkelijk opeens. Op een kilometer of zeven onder de top hield ik het gewoon niet meer. Er moest gedemareerd worden. Ik zat gewoon op mijn neus te vreten. Lang bleef ik op een zware versnelling rijden om het gat te slaan. Ook de koploper in de wedstrijd ging er nu aan. Werkelijk, ik voelde me zo sterk als een os. Peter Winnen vertelt uit zijn dagboek. De maker van de aflevering van Ander Sport is hier in de studio. John Appel, welkom. Ah, welkom. Uh, er zijn veel Nederlandse winners geweest op Aldous. Waarom juist deze overwinning uitgepikt? Uh, deze overwinning omdat dit de eerste overwinning was van een debutant. Van iemand die niet van plan was om te gaan winnen. Die de berg niet eens kende. En die ook niet een tactiek had van... Ik ga het zo aanpakken om uiteindelijk... Uh, daar ergens mijn demarage te plaatsen. Hij deed maar eigenlijk, hij deed maar wat. En dat, dat is natuurlijk een prachtig ingrediënt. Terwijl het eigenlijk geen ingrediënt is, misschien bijna, maar het, voor een schitterende documentaire. Om... Ja, en, en, en los daarvan. Het is ook de persoon Peter Winnen. Die uh, voor mij is Peter Winnen uh, voor zover ik sporters ken en beluister op televisie zie in interviews, is Peter Winnen echt een an totaal andere iemand. Ja, ik vind het eerder een anti-sporter dan een sporter. En, maar hij, hij vertelt ook dat hij natuurlijk op een wat vreemde manier eigenlijk het wielrennen is, is gerold. Ja, ik, in feite was hij natuurlijk gewoon leraar. Ja. En hij stond bij het arbeidsbureau ingeschreven als, uh, als zoeker naar werk. Zat in een amateurploeg en is dat gaan perfectioneren. En is een beetje ontdekt in een amateurkoers, maar is nooit van plan geweest echt uh, prof te worden. Uh, het, het is een terugblik op, op die dag. Uh, wat maakt het speciaal voor jou, de aflevering... als je uh, de revue laat passeren voor jezelf? Wat het speciaal maakt is dat... Uh, een van de, de, van de, kijk, op zich is er vaak veel over de Alp de West verteld. Mm -hmm. Dus de berg hoeft niet opnieuw geïntroduceerd te worden. Wat nieuw is in deze aflevering... dat is dat Peter een dagboek heeft bijgehouden... in de vorm van een agenda. Heeft hij de eerste twee toeren bijgehouden... En daarin beschrijft hij van dag tot dag... wat voor medicamenten hij innam. En dat waren allemaal homeopathische, hele veilige middelen. Maar hij was zo leergierig dat hij... hij wilde dat gewoon, gewoon weten. En dat deed hij ook in de, de koersen na de tour. Gewoon in, in de, ja. de kermiskoersen, zeg maar. maar hij was, hij hij was, was nog, daar geïnteresseerd in. Hij was geïnteresseerd, want het was nieuw. Hij ging niet zomaar aan een infuus liggen en zegt, doe maar wat. Nee, helemaal niet. Hij wilde precies weten wat het was. En, uh... en hij zegt ook, hij heeft het ook later toegegeven... dat hij doping heeft gebruikt. Dus we kunnen hem in deze geloven. Want hij zegt ook van ja... hij tegen de oude, uh, de oude verzorger van... Uh, dat was in de tijd dat we echt helemaal uh, zonder iets reden, Ja, nou ja... Ja, kijk, hij, hij heeft doping gebruikt, dat, dat bekent hij. Dat zit niet in deze aflevering, hè. daar gaat nee, het, maar niet, het hij, niet over. een paar jaar terug gedaan. Ja, nee, maar kijk, hij heeft op een gegeven moment gezegd... Nou dat na die eerste paar jaar dat, dat hij precies wist wat hij had... en het waren allemaal clean middelen. Ja. Hij besefte ook wel, daar win je geen toer mee. En je herstelt niet goed genoeg van je zware inspanningen. Want dat heeft hij geleerd, onder andere van deze overwinning in 81. Daar is doping voor nodig. En toen ja. heeft hij eigenlijk gezegd van... Je mag me geven wat je wilt, als ik me niet hoef te weten wat het is. Dus hij is heeft... tegenoverstelde tegenovergestelde een... eigenlijk later. Ja, het tegenovergestelde. Um, Geen dat... agenda. Hij wist niet wat het was. Hij wilde het niet weten. En er werd er beter van. Laten we even teruggaan naar de 1981. Die zeventiende etappe in de Tour de France. Die kan uh, Peter winnen dus. Dan kan hij met de beste mee, de Alpe d'Huez, op. En zo'n zes kilometer voor de finish plaatst hij een demarrage. Bernard Hinault, Robert Alban en uh, bergkoning Lucien van Impe... kunnen of gaan op dat moment niet mee. Eerlijk gezegd, ik dacht ook, die gaan we stilvallen straks. En, en ja, hij was weg en hij ging heel, heel goed weg. Dus op het beste moment van, van de koers is hij weggegaan. Ik heb nooit gedacht aan Peter. Hè. Ik dacht altijd: laat die maar rijden, hè. Die, die nemen we wel terug, die zal we stilvallen. Maar uh, is niet stilgevallen? Hij was beter. Lucien van Impel was dat, die komt een paar keer terug en speelt een beetje een merkwaardige rol uh, in, in jouw uh, aflezing van andere tijdens sport, vind je ook niet? Of... Nou ja, wat, wat vind jij merkwaardig? Ik vind merkwaardig, hij ah, kan het nog steeds niet hebben, dat hij, ja. dat hij heeft verloren. Ja. En eerst zegt hij van ja, ah, ik kom wel mee. Later zegt hij nou, als ik had meegekunst, ja, dan was ik misschien later ingestort. Ja nee, maar ik kon, kon toch wel aan. Nou, en zo gaat dat een paar keer heen en weer. Nou, dat was een van de charmante dingen die ik ondervond toen ik hem ontmoette en over de Alpes-West sprak. Uh, eigenlijk de enige berg die hij nooit gewonnen heeft. Want voor de rest heeft hij al die... Ja, zes berg... keer de daar meegenomen naar Parijs. Ja, en, en e één keer de Tour gewonnen natuurlijk. Ja. En, uh, en twee keer de Alp die bijna gewonnen. En heeft echt door pech niet gewonnen. Eén keer werd hij aangereden door een auto van de, ja. van de televisie. Dat, dat is onlangs weer ja. inderdaad in beeld geweest. Ja. Hè? Uh, wat ik zo ontzettend mooi vond is dat hij uh, inderdaad... 30 jaar na dato nog steeds denkt, nog steeds oprecht denkt... ik had die etappe... Kunnen winnen. Uh, hij, hij heeft niet de conclusie getrokken van nou ja, misschien was ik te oud, en misschien was Peter in zijn jeugdigheid eigenlijk wel beter op die dag. Hij dacht als ik was meegegaan op het goede moment, had ik hem te pakken gehad. Maar later twijfelt hij toch ook weer En dan zegt hij van ja, misschien was ik wel stilgevallen en ik kon niet, want ik had een klassement te verdedigen. Ja, hij, hij probeert zich nog een beetje te rechtvaardigen, maar eigenlijk. En, en, en, hij heeft er nog een beetje spijt van. Ja. Dat hij, dat, hij, dat hij dacht van, nou, die Peter, die pak ik wel terug. Tot hij erachter kwam dat hij dat niet deed. En uh, ja, je kan het nooit bewijzen, want nee. hij is het niet gedaan. Nee, maar, maar het is ook schitterend, want hij gunt het uiteindelijk wel. Hij gunt het hem uh, ontzettend. Hij is, ja, hij is trots op Peter. Uh, vindt Peter niet een betere klimmer dan hij? Vindt, vindt het wel een eendagsvlieg? Dat, dat maakt hij wel uh, duidelijk. Vindt zichzelf tot uh, het, uh, de clan van de klimmers behoren, maar niet, uh, maar niet Peter... Maar die dag, dat geeft hij dan wel toe, was Peter sterker. Um, Bernard Ino komt ook aan het woord. Zat ook in die kopgroep waaruit uh, Winnen wegsprong. Wat voor indruk kreeg je van hem? Hoe, hoe dacht hij dan echt over Peter Winnen en zijn overwinning daar? Ja, hij beschouwde zich eigenlijk uh, toch, toch heer en meester van... Uh, niet alleen die etappe, hoor, maar van de hele Tour... En hij, hij moet een beetje zijn best doen om zich Peter te herinneren. Hij, hij kende hem wel, maar niet heel goed. Het stond niet in zijn uh, geheugengrift, die dag. Nee, die hij, hij moest echt naar de beelden kijken om te denken: oké, okay, dit was het. En, en het enige waar hij voortdurend op hamert is: van nou ja, wat er ook gebeurde. Ik reed mijn eigen ritme. Uh, en het ging mij om de gele trui, het ging mij niet om die etappe. En deep down denk ik dat hij eigenlijk die etappe wilde winnen. Ja. Ja, dat denk ik wel. Had hij het gekund? Ja. ja, ik denk dat hij het gekund had. Ik denk ook dat hij had gedacht... Peter, die gaat te vroeg weg. Dus die komt zichzelf nog wel tegen. Dat dacht Van Impo ook. Dat dachten dacht ze eigenlijk allemaal. En tegen de tijd dat, dat ze die aanval, of tegenaanval serieus hebben ingezet... kwamen ze eigenlijk maar een fractie tekort. Het scheelde uiteindelijk maar acht seconden ja. op de meet. Dus kwam heel hard erbij, hè? Ze kwam heel hard dichterbij. Ze Het kwam heel hard dicht goed. Ja, het was dus de buurt voor Peter Winnen in de Tour de France. 23 jaar was hij pas en kreeg van de Walter Godefroot, de ploegleider van de caprison ploeg, de kans om mee te rijden in de Tour zonder hoge verwachtingen. Ik, ik mocht mee toen, de tijd van, van Godefroot, ja, op basis van, van mijn klemcapaciteiten. Maar uh, ik stond op geen enkele manier onder druk. Uh, van Godefroot moest er gewoon maar een beetje rondkijken. En, uh, kijk, had het inhield. Uh, het frakleren, de stiel. Hè, de stiel leren, zo heet het dan. Uh, ja, ik mocht er gewoon in. Ja, hij mocht er gewoon in en mocht leren. Ja. Um, jeugdige enthousiasme, dat speelt een grote rol in die overwinning, hè? Ja. Hij zegt zelfs, het is jeugdige overmoed. Ja. Wat een mazzel. Ja, maar dat is misschien ook wel mooi. Dat, uh, kijk, we... we... Zoals we nu naar de Tour kijken, is bijna... De Tour is een door oortjes ingegeven en ploegleiders... op afstand aangestuurde hele tactische race. En je gaat eigenlijk pas een kilometer voor de top, zeg maar. Daar ga je de barrage plaatsen. Zie je vandaag? Nou, zie je vandaag, behalve vandaag eigenlijk. Omdat die Belg... die. Ja. ja, maar over tactische race... Het was natuurlijk een heel tactische race van die grote groep. Maar je ja. dat Jelle van Endert, hè, we hadden het net even van tevoren ja. erover... Ja, het lijkt erop, hè? Over... Ja, kijk, het lijkt er in die zin op dat hij, dat hij eigenlijk redelijk vroeg wegging. Of heel, he, vijf kilometer volgens mij onder de top of zes misschien, vijf. Ja, ik heb het ook niet meer... Vergelijkbaar met ja. wat Peter deed op de Alpe d'Huez. -de uh, hij heeft vergroot voor, zijn voorsprong, wat heel mooi was. Het enige verschil is wel dat hij die voorsprong ook behield op de meet. Terwijl is... Peter, Peter werd ingelopen, was die van... De, uh, uh, was de, onze Belgische winnaar was er geen seconde in gevaar. Uh, of dit jeugd er over moet was, weet ik niet. Ik denk wel dat het een, een, een, een... Want hij is natuurlijk ook een jonge renner. Typisch iets is wat een jonge renner doet. Die gaat op een gegeven moment. Misschien heeft een ploegleider niets verteld tegen hem. Hij besliste zelf. Hij voelde zich zo sterk... dat hij dacht, wat heb ik te verliezen? En dat gold natuurlijk voor Peter... Destijds ook. Alleen uh, Jelle van En uh, wist natuurlijk wat hij kon, wel iets meer en, ja. maar, maar, maar kon ook weg, net zoals destijds Peter Winnen. Kon ook weg, want niet gevaarlijk voor het klassement. Uh, nou ja, dat scheelt, absoluut, dat scheelt. Ja. Uh, Rode draad in de aflevering is het uh, dagboek van Peter Winnen. Hij leest nog een keertje voor. En nu moet hij alles geven wat hier. Ik kreeg spijt van mijn demarage. intense spijt. Op ongeveer twee kilometer van de top belandde ik tussen een mensenmassa... die hier en daar nog maar een smal paadje overliet. Steeds meer water kreeg ik over me heen gegooid. Dat was niet prettig meer, want er stond een kille wind. Het kippenveld stond op mijn armen. Steeds vaker hoorden supporters mee die in mijn oren begonnen te brullen. Ik schokte hevig. Een oneindige leegte was er in mij. Ze zullen nog niet wel spoedig zijn, mijn achtervolgers, dacht ik. En eerlijk gezegd, ik had er ook geen zin meer in. Gewoon afstappen en me verschuilen in de menigte. Dat leek me nog de beste oplossing. Ja, zie je hier de atypische renner, toch? Ja, het is natuurlijk mooi dat hij op zo'n moment... Uh, in, in het zicht van de overwinning denkt van... Eigenlijk, eigenlijk kan ik beter afstappen en tussen het publiek gaan staan. En dat is niet, niet uh, het gevoel van... Uh, ik, ik ben er bijna en dit wordt mijn eerste grote overwinning... en yes, in de pocket. Helemaal niet. Dat is niet zoals Peter denkt over... He, ook niet zoals hij erover praat nu, dertig jaar later. Je hoort Marts Smeets ook zeggen, wat je erin hebt gemonteerd. Die zegt, uh, Peter Winnen staat op het podium. en Wat moet die man zich goed voelen? En dan hoor je Peter Winnen zelf. Die denkt, nou, ik voelde hem zo kloten. Ja. Ik was gewoon helemaal eraan. Hij was helemaal kapot. En wat ik ook erg leuk vind, is natuurlijk... Kijk, ik vind hem een romanticus. En mm -hmm. uh, Romanticus die heeft volgens mij de neiging... om niet zozeer naar die, die, die overwinning zelf te kijken. Maar datgene wat er dan weer achter zit. En waar hij het meest helder beeld van geeft, dat is niet het podium, maar dat is toen hij van het podium afkwam, terugkwam in het hotel, in, uh, nou ja, waar zijn svanjeur hem ja. opving, die zag ja. dat hij echt helemaal kapot was. En hij herinnert herinner zich eigenlijk elk detail zeg maar, van, van hoe die Jeur besprak, hoe zijn benen eigenlijk niks meer waren. Hij herinnert zich die kamer nog, hij wist wat er aan de muur hing, maar van het podium hij wist hij bijvoorbeeld niet eens... of er misser stonden die hem een kus hebben gegeven. Nee. Dus dat beeld was hij kwijt. Dus, dus, dus alles wat met de overwinning te maken heeft, is hij kwijt. Alles wat met de pijn te maken heeft, dat, dat zit in zijn geheugen gegrift. Nou, dat maakt dat, uh, Peter Winnen bijzonder, vind ik. Daar heb ik nog een fragmentje voor klaarstaan. Ja, die sloeg op een bepaalde moment, Ja, die sloeg wel alarm. Ja, ja die, dat, dat zijn van die mensen... die uh, hebben jarenlang aan wielrennersbenen gezeten. En die, die voelden... Uh, uh, toch wel, uh, dat het echt helemaal, uh, helemaal leeg was. Er zat niks meer in. Dat zei hij ook? En Dat zei hij ook. Hij bleef het maar herhalen. Zei hij in zijn leuvense dialect. Het is niks niet meer, zei hij. Het is niks niet meer. <laughs> ja. En hij heeft toen wel uh, onze ploegdokter uh, gaan roepen. En er is toch wel vrij snel besloten om, om daar een, uh, een fus neer te hangen. Om um, in elk geval... Nog een, nog een beetje te kunnen herstellen. Ja, dat zei je al. Hè? Het was, hij was zo leeg en hij, ging, hij was zo kapot gegaan. Hij kwam ook niet meer vooruit de dag daarna. Nee, die dacht erna niet. En eigenlijk heeft hij, dat zei hij, hij heeft tot december nodig gehad. om te herstellen van deze inspanning. Dus het heeft hem echt gewoon nog, nog vier, ja. vijf maanden gekost. om echt te kunnen herstellen. Je zou bijna dat zou bijna een pleidooi zijn voor voor, voor doping, hè? Als je dit hoort. Nou ja, eigenlijk wordt dat heel impliciet ook wel gegeven, hè? De, Het wordt even genoemd van ze, ze waren natuurlijk niet voorbereid op het feit dat Peter zou gaan winnen, maar toen hij dat helemaal gedaan had en toen hij zo kapot uh, na afloop werd opgelapt door die van toen werd, wordt even gesuggereerd door, die, door de ploegarts, door de homeopathische ploegarts, was hier misschien niet beter geweest om andere middelen te gebruiken en het antwoord wat we weten is eigenlijk ja want je kan niet normaal herstellen nee kijk misschien kun je met doping niet een etappe winnen maar je kunt wel met doping zodanig herstellen dat je de volgende etappe weer volle kracht kan meedoen Nou het herstellen dat komt beter niet je was echt geen cent meer waard nee. uh, twee jaar later wint hij weer ja toch was dit zo'n mooie overwinning ja wat uh, geef nog even één keer aan de luisteraars? Waarom moeten ze morgen kijken naar deze documentaire? Want ik, ik vind wel, hij ook. Het is heerlijk om naar te kijken. Want ja, als je uh, ook een romanticus bent, een beetje een, een, een, van nostalgie houdt, moet je zeker kijken. Het ziet er, je hand is ook zichtbaar. Want het ziet er prachtig uit qua beeld, qua, qua regie. Maar waarom moet je. We, geef jij nog één keer aan waarom je moet kijken? Morgen. Nou, ik denk dat je moet kijken omdat dit een van de meest, denk ik, memorabele Nederlandse overwinningen is op Alpe d'Huez. Omdat die eigenlijk onverwacht kwam uit het niets. De jeugdige overmoed van Peter. Ik denk dat je moet kijken, omdat, wat ontzettend voor de, de nostalgicus onder ons... Uh, Theo Komen, die, die zit in een aantal fragmenten uh, naast Mart Smeets in het commentaar. En dat roept meteen een heel ander gevoel op. Dat is Met een prachtige radio tour -flits, die toen anders was. Dat is ook al, als, nou, als je zo van radio-tour-flits had, moet je dat ook al horen, ja. Ook dat... En ik denk dat je moet kijken, omdat uh, Peter zich inderdaad manifesteert opnieuw, zoals ze hem al kennen misschien, maar als je dat niet weet, als een, als een toch een soort, die tegensporter, die tegen dat euforische commentaar, wat hem naar die overwinning toeschreeuwt, voor zichzelf een compleet ander beeld geeft van hoe hij zichzelf toen en ook na afloop voelde. Want wij hebben daar een idee van en dat, dat idee is toch echt anders? Ja, absoluut. Ik vergeet bijna te zeggen. Hij klimt zelf ook nog een keer die Alpduwers op. Ja. We horen hem daar niet over hoe hij dat vond. Nou, dat is me goed ook. Want hij, uh, hij ging op zijn oude fiets van 30 jaar terug. Ja. Uh, het verzet van die fiets, dat kon hij. Hè, de 39-24, dat was wat je toen aankon als goede klimmer. Maar dat is voor een ongetreden iemand van boven de 50. Wat beter nu is, is, ja. dat, is dat niet te doen. Dus eigenlijk toen we daar stonden met die fiets... Toen zei hij: ik ga, niet die, ik, ga die, ik ga die Alp de West niet op. En toen hebben we voor de opnames hebben we hem steeds een, een bochtje laten klimmen. Nou, weer even stilgelegd, weer een bochtje. Dus misschien heeft hij vier of vijf van die bochtjes gedaan. Met veel tussenposes. En eerlijk gezegd, als ik het op beeld terug zie, ziet het er eigenlijk heel goed uit. Ja, dat vind ik ook. Ik dacht echt dat iemand was opgefietst. Ja, wel. Nee, het heeft, hij heeft de tred van, van, van een goede wielrenner. Maar uh, hij zou het niet meer in ene kunnen, kunnen voltooien. John Appel, morgenavond jouw uh, aflevering van Andere Tijden Sport te zien. Iets na tien uur op Nederland 1. Dank je wel voor je komst. Ja, graag gedaan. Naar La Poupée qui fait non. Bij het Nederlands kampioenschap handboogschieten in Almere willen vooral de jongere schutters zich laten zien. Ze worden intensief begeleid door de bond en zitten tegen de internationale top aan. In eigen land kunnen ze nu laten zien dat ze de oudere generatie voorbij zijn gestreefd. Een reportage van Gerwin Pelen. Ja, He van de Oever, uh, hoe staat het ervoor? Uh, ja, het gaat vandaag best goed. Vergeleken met de training en uh, vorige week op het WK. De 90 meter ging goed. En de 70 heb ik een paar puntjes laten liggen. Maar uh, ik heb er wel vertrouwen in me vandaag. Uh, wat denk je? Denk je dat je Nederlands kampioen kan worden? Of ga je Nederlands kampioen worden? Uh, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat ik Nederlands kampioen ben. Maar natuurlijk, het uh, is altijd beter voor je zelfvertrouwen en zo. Maar... Uh, niet, niet tegen de arrogantie aan, ja, maar wel, uh, ik heb wel vertrouwen in dat, dat het gewoon kan, uh, kan gebeuren. Uh, hoe oud ben je? Ik ben nu 19 jaar. Maar uh, ja, ze zeggen dat je op je top bent op je 28ste, maar de, er zijn er toch genoeg die eind 20, begin 30 nog meedoen. De meeste zijn gewoon uh, ja, midden 20, eind 20, zoiets. Dus nou, je, uh, je beste tijd ligt op het, uh, de Olympische Spelen van? 2020? Mm, ja, 2020 zou kunnen. Dan, uh, ja, dan ben ik ja, ongeveer 28, dus dan... Uh, Statistisch gezien zien zou dat de beste tijd moeten zijn, maar de experiments verschillen natuurlijk. Maar dan heb je toch ook al lang een paar medailles binnen? Ik hoop het wel. Jij ja, loopt met een grote hamer rond. Moeten de bokken hersteld worden? Nou nee, ze moeten vastgezet worden, anders kunnen ze omwaaien. En uh, dat ben ik dus nu aan het doen. Wat gebeurt er wel eens, want ze zien er aardig stevig uit. Maar... Nou, ze, dus, dat gebeurt wel eens, maar als ze niet vasthamen, ze mogen het dus niet omwaaien, dan dus zetten ze van de vooraf vast. Kijk, oké. Okay. En uh, dat moet elke keer opnieuw gebeuren, want ja, er verschillende afstanden natuurlijk. Ja, iedere afstand moeten de bokken verplaatst worden. Dat is makkelijker als de schietlijn verplaatsen. Dus we zetten gewoon de bokken iedere keer uh, op, weer naar voren. En dan moet je gewoon even wat tijd insteken. Kees Van Alten van de Nederlandse handboogbond, uh, het NK. Wat verwacht u ervan? Ik verwacht ervan dat uh, de jeugdige sporters die we aan het opleiden zijn... eigenlijk laten zien dat ze inderdaad definitief ook behoren bij de top van Nederland. Want de afgelopen jaren is er een gat gevallen... Ja, we hebben dus inderdaad een, een jaar of twaalf dezelfde, dezelfde groepen gehad die naar de internationale toernooien gingen. Die deden dat ook heel erg goed, hebben heel veel gewonnen. En daarmee is eigenlijk een beetje, een beetje achtergebleven in het aandachtsgebied tot de, de, de, de opvolging daar goed voor gezorgd zou moeten worden. En dat is nu gebeurd. Waar ben ik precies beland achter deze tafel? Je bent hier beland achter de wedstrijdleiding, hier vandaan wordt dus de... De hele schietbeweging wordt helemaal gecoördineerd. Hier worden de klokken worden gestart en gestopt. En er wordt gekeken of er verder nog geen rare dingen gebeuren. En wat, wat voor rare dingen kunnen er gebeuren? Ja, het zou eens kunnen gebeuren dat iemand een pijl buiten de tijd schiet. of dat er nog mensen in het veld lopen. En de laatste controle ligt altijd hier aan de tafel. En af en toe moet je ook wat omroepen uh, dat ook de tienen en de x'en opgeschreven moeten worden. Hoe, hoe zit dat precies? Bij een gelijke stand wordt er eerst gekeken naar het aantal uh, X-en en, en 10-punten gescoorde uh, pijlen. En mochten die nog een keer gelijk zijn, dan gaan ze echt specifiek kijken naar de x'en of de tienen. om te bepalen wie de medailles heeft of een ranking bij een gelijke stand. Want wat is een x? X is het allermiddelste van het blazoen. En dat is een rondje van op de langste afstand doorsneden van 4 centimeter. Moet je aandacht kunnen mikken, denk ik. Is wel de bedoeling. En... Lietse van Alten won brons op de Spelen van Sydney. En is tegenwoordig bondscoach van een Nederlandse handboogschutters. Maar ziet hij op het NK al een opvolger? Ik hoop het wel, maar ja, dat, uh, dat is moeilijk om te zeggen. Er, loopt, uh, er is voldoende talent aanwezig in Nederland uh, om, uh, om de komende jaren mee vooruit te kunnen. Want hoe ziet het dat traject eruit? Uh, Olympisch Spelen zijn volgens mij net gemist, klopt dat? Ja, er waren slots te verdienen op het wereldkampioenschap... Uh, anderhalve week geleden. En dat, voor de heren waren we nog met twee schutters in de race voor één ticket. Want je kunt er maar één maximaal per land halen, individueel. Ja, en, uh, en die jongens die, uh, die, uh, die hebben het net niet geworden, uh, gewonnen. Die zijn drie en vier geworden in een, in, een, in een wedstrijd daarom. En de nummers één en twee die kregen hem. Dus dat is balen, denk ik nu? Nou, dat is wel een zure, een zure appel om het zomaar eventjes uit te drukken. Uh, met de landenploeg renkten we niet bij de hoogste 16. Dus gingen we de finales niet in. Er uh, moet wel bijgezegd worden dat je tegenwoordig praat over 58 landenteams die meedoen. En het is een jeugdploeg. Dus ze doen echt wel van voren mee. Maar ze kwamen net te kort om, uh, om bij de laatste 16 te komen. En uh, nou ja, dat uh, geeft voldoende voer om Voor de winter om voor volgend jaar eventjes goed uit de staartblokken te komen. Nieuwe, nieuwe blazoenen? Nieuwe blazoenen moeten opgehangen worden, omdat ze nu een kortere afstand worden, worden het kleinere blazoenen. Dus nu gaan ze naar 80 centimeter blazoenen. En dan gaat het gebeuren met een waterpas? Nou, je, je hebt er gewoon hulpmiddelen bij, want ze moeten dus allemaal exact op de goede hoogte zitten. Dus hebben we gewoon een lat erbij, waar de maat op staat en vanuit de grond wordt dat gemeten. En zo bepaal je dus de hoogte van je blazoenen. En dan in principe moeten ze allemaal gelijk komen te zitten. Geen bloemen? Geen Wilhelmus, maar wel een podium. Ja, dat klopt. Het zijn uh, afstandsprijzen die we nu uitdelen. Dat is, uh, dus je bent winnaar op een bepaalde afstand tijdens het Nederlandse kampioenschap... maar je bent geen Nederlands kampioen. Dat, uh, dat komt morgen pas? Morgen dan hebben we de Nederlandse kampioen. En dan voeren we ook het Wilhelmus. Bottle, yeah. Message in a bottle Yeah Message in a bottle Schilder destijds van een de lange feest 1979. De police message in Borrel. Ik heb een paar uitslagen voor u van de oefenwedstrijden van een aantal eredivisieclubs: Nuremberg Ajax 2-0. Ajax doet het niet zo heel erg dennerend daar op trainingskamp in Duitsland. wordt waarschijnlijk heel hard getraind. Boersa Sport PSV 1-1. Münster Herakles 4-0. En uh, Sparta Herenveen 1-2. Groningen-Veendam 4-0. barendrecht Veyenoord 0-5, al eerder gemeld. Zeus elftal tegen NAC 0-10. En AZ-MVV werd 4-0. Een regio-team van spelers uit de Achterhoek tegen de Graafschap. De Trots van de Achterhoek 0-1. Regensburg-Vitesse 0-4. En Heerler-Rodiezee 0-8. Helmansport-VVV ten slotte werd 1-1. Makeba, bijgenaamd Mama Afrika, zong Pata Pata. Einde van dit uur langs de lijn. We gaan het nu helemaal anders doen. We gooien alles om en dan heet het zometeen de avondetappe. Na het journaal van 10 uur met Rudi Fenrich. Tot zo. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. Die broek was helemaal open, gescheurd door het prikkeldraad. Volg de toer van dag tot dag.